Wij gaan verder, de regel 22. We zeggen zo meer, Schaar, Milin doorrijden, we goelen. De 23, Eretz. gaat of Arets gaat? Erets. Arets. Um. 23. Erets Weet Hadesh, weet Abid, Kula, Eretz Hadasha, 24, 22. Weet Ishama en dat is wat hij zohar zegt. Sha'ar, Niel in de Oreïte, de overige woorden van, van, de, de, van de Torah dus, niet die woorden die vernieuwde woorden die slaan die de kracht hebben om te komen tot eitikjomen, maar de overige woorden van de Torah. Dus die slaan minder, lager dan de eitikjomen. Qua hun niveaus van bevatting, etc. We goeden. Legabe 23, Eretz, ga, dat is ten aanzien van één land, zegt de zoger, вит хадеш en het woord vernieuwd vit adit kula en alles word eretz chadasha nieuwe land okay, That dat is dat de vernieuwing dat is de partnership tussen de hashem de schepper en de mens dat dat alleen kan vernieuwd worden alleen door new men niet vernieuwd worden betekent niet in, dit, in, de, in deze zin betekent niet vernieuwd worden iets wat er geweest was. Let op. Vernieuwen, vernieuwing van wat er geweest was is alleen maar de eerste stap, de eerste fase van het, de correctie van de zonde van Adam. Dat is vernieuwing van wat er geweest was. Nieuw wat de Zoger spreekt over de vernieuwing betekent iets nieuws creëren. Erg belangrijk dat je dat, dat weer opbewaart. Op, op, dus wat, we, wat, we, wat sprak, waar sprake over is, is iets nieuws creëren. Dus daardoor wordt eh, een nieuwe, alles wordt, het wordt, alles wordt nieuw tot een nieuwe land. 24, dubbele punt. En nu gaat hij ons uitleggen. Kiebachol koma, jes, hubertum, we 25 kan. Aja, ja, rak bifchenat razin de hochmata. 26. Levada. Welom, ibina, vizieren pino malhoutsche, beholkoma. 24. Dubbele punt. Ki, beholkoma, want op welk niveau? zijn er gooptum, gogma, en bina, te verriten maar goed. We adekan en tot nu toe, 25, Ayahamedoubar ja, was, was er sprake alleen maar van het aspect razende gogmatelen, wat alleen maar van het, de uh, geheimen van de hochma. oftewel, aatik, uh, en misschien is het ook pin, want het staat niet, uh, dus daar waar, dus de chogma, het niveau van de chogma, we lo mi bina en, en niet van de bina, en niet van de zeeranpien, en niet van de malhut, Die in elke, die op elk niveau zijn. Daar, is toch, daar, was, daar was geen sprake nog van. 27. We zijn zomer. En dat is wat hij zo zegt. Veit abidu aratsotahim. 28 kulam bina. Anikra kra We zeggen: "That is wat hij zegt. Veit abidu aratsotahim and zij worden tot tot landen van leven, van het leven dat zij woorden, 28. Kulam, levgenad, bina, dat zij allemaal woorden tot het aspect bina. Dus dat is op dat niveau, dat is wat hij zei van overige, overige woorden. Dus er zijn woorden, die worden dan op het niveau van die uh, bina. Welke bina heet Eretz het Het land van het leven, of het van het levenden, Levende land. 28 naar de punt. We je Hier ook in dit woord. In plaats van hij. Maak get. Doortrekken. En maak het get daarvan. Het, eerste, het laatste woord van de regel 28. Maak er get van. In plaats van hij. We je 29. Omid atrin. Ook hier in plaats van het eerste woord. Van de, in de regel 29. Maak daarvan. Van mem maktet Ja, goed opletten niet taf maar tet Ubit atrin legabei erets khat erets Ein amal goed dertig. Hanikret erets stam Uwit hadesh, wit abit kula eenendertig eretschadasha. khadasha אי המלחות נית עטרה וקיבלה כל טויינדרטח המדריגות דה רצות החיים שהן בינה. ועל אידי דריינדרטח זה על טה המלחות ליגיות בינה. אחתן תוינדח, 29. Wit Atrin en zij verkregen kroontjes. Le Gabbe Eretz gaat ten aanzien van één land. Haïnu dat wil zeggen. Le Amalgoed, voor de Malgoed. 30. Hanikret, welke Malgoed heet. Eretz stam, gewoon, gewoon Eretz. Dus niet Eretz Chaim, niet het levende land. Zoals so so bina. Maar gewoon mal goed heet. Gewoon erets. Gewoon land. Weet hadesh. En die wordt vernieuwd. Weet Abid, Kula. En alles wordt. 31 erets hadesha. Nieuwe land. Ki goed. Waarom is dat nieuwe? Met op. En dat allemaal door die Tzadik, die dat zo'n uh, woord, een nieuwe woord, een nieuwe ver, uh, iets nieuws heeft uh, ontdekt in de Torah, die hem goed, niet atra, want hem al is, verkreeg de kroontjes, dus verkreeg uh, uh, Mogen de Gar, wikibla, kola madrigot, de Kola Sotachim en ontving alle traptreden 32 van de landen, van het leven, leven de landen. Shehu, shehen, binade, die binase. Waar idee ze, en daardoor, 33. Het de taha mal bina, daardoor steeg mal en is een woord tot bina. Kwalitatief, dus ze woord tot bina. punt. Wanneer kraa ata de linkerkolom die eerst reikel, er is chadasha. Kima shi gaïta mikodem lachen. Twee bhinat malhud. Ii ata bhina bhinat bina. Waarom heet ze nu? die nieuwe land malchut waarom we heet malchut nu nieuwe land? de eerste regel ki marsha heet me kodum lahenkinat malchut want wat maar want datgene wat het feit dat zij eerst was malchut wat wat vroeger wat eerst malchut was hi ata pkinat bina nu is zij geworden tot aspekt bina ze ontvangt mochin van de binnen en ze worden dan bina. Punt. W.S.O.T.3. Atit abon Ligjot man Wahaman, Wahama, Ligjot Ab. En hier is een groot geheim van het, wat het zal worden aan het einde der tijden wanneer de alle correcties zullen plaatsvinden. Wat nu corrigeert, absoluut corrigeert, de, de Nikodim. Ja? Nikodim was daarvoor, de, de wereld Nikodim. En altijd wij hebben geleerd dat wat daarvoor is, in het geestelijk, is hoger dan datgene wat later komt. Ja of niet? Wat eerst komt is altijd hoger dan wat later komt. Maar omdat de wereld Nikodim werd gebroken, Daarom is de opvolger daarna, dat daarna kwam, moest corrigeren wat gebroken was. Dus daarom, absoluut, al die 6000 jaar, moet corrigeren de gebroken, eh, gebroken wereld nekudim. Ja. Waarom? Omdat die, dat is licht, licht van uh, wat nog overgebleven wordt, licht Ma. Wij noemen dat Ma. Ja? Dat licht En. Maar na de correctie, als het allemaal gecorrigeerd is, als alle correcties hebben plaats gehad, dan valt er niets meer te corrigeren. Dan is er de functie van de absolute. Wat, wat moet dat absolute nog doen? En wat moet. Wat moet, dan, wat moet, ook, wat moet ook dan de wereld, wereld koudiem doen? Die zijn allemaal, allemaal hersteld. Wat gaat ermee gebeuren? Waar hebben, ze, wat, waar, wat hebben we, waar hebben we voor nodig? Kijk nou wat hij zegt ons. Maar hier, stap voor stap, dat komt. Maar dat komt na alle correcties. Wat gaat gebeuren? Kijk nou wat gebeurt. WZZ-soort, en dat is het geheim van, staat ergens diep, diep geschreven in de in in geheime boeken. Let op: dat in de toekomst zal Bon, de Bon, de Bon zal sag worden dus de bon parcov dus de hele wereld nekudim heet bon ja? dan de bon zal worden bon tot sag zal worden bon als parcov sag van Adam Kadmon en ja? die is full magnitude Oké, okay? dus die zal worden als die zal worden bon tot sag als sag is Bina, partsof Bina van de Adam Kadmon. Kijk wat die zegt Wahama legjot the ma let ab En de ma, de partsof ma of the wel de absolute, die zal worden tot ab. Tot en wat is ab? Is parsuf kochma van de Adam Kadmon. En en kochma en Bina van Adam Kadmon. Dat is dan die hebben dan absolute uh, licht van licht van in hen. Ja, met absolute, uh, hoe zeg je het, uh, geen uh, correctie, daar hebben ze niet eens correctie, daar schijnt het licht van één licht van zof ingebed. En ze hebben, uh, ze hebben dan natuurlijk het mannelijke en vrouwelijke, dat is alles wat er al overgebleven worden. Dus ab en zak. En de wereld, de kodim niet meer, en de wereld, in de wereld absoluut niet meer. Dus allemaal dus. Eigenlijk alles zal in de zekere zin teruggaan naar de toho bohu. Naar dat het begin, zoals het in het begin was. Eh, tot een toestand waarbij dus eh, alleen maar vol, volmaaktheid zal zijn. Ab en zaak en zaak. Mannelijk en vrouwelijk, kochma en, en bina. En waarbij zij altijd zullen zijn, blijven in deze woek. Dus absolute vol, volmaaktheid zal het zijn, dat is dan aan het einde van de rit. Um, vier. Maar het is allemaal mooi en prachtig dat men al die, al die verwachtingen heeft. Maar wat moet ik, Waar, wat moet een mens hier in met al die verwachtingen? De mens zegt nou, ik leef nieuw. Ja, de mens zegt, ik leef nieuw. Hoe kunnen we daar antwoord op geven? Oké, okay, dat zal zijn, later, kijk, okay, de mens leest dat, denk ik, nou, dan zal het zijn, dan, wanneer de machine komt, kijk, hoe laat, hoe lang duurt het, misschien 300 jaar, misschien, misschien 200, misschien eerder, misschien, maar wat, wat is de bedoeling? Hoe kunnen wij dat, hoe kunnen we de antwoord geven, dat wij, dat wij zullen zien, dat het niet alleen de verwachting, verwachting ergens, manjana, manjana, later zal zijn. Wat kunnen, hoe kunnen we je antwoord daarop geven? In de, in het, vanuit datgene wat we vandaag ook hebben gehad in, de, in het begin van de les, of van deze les. Of we hebben daarover gehad. Wie denkt? Oké, okay, maar man, maar okay, maar hoe, wat zit in ons? Wat, welke, welke gedachte en de handeling, welke gedachte moet mij kan mij brengen dan in reine daarmee, of laat, kan, dan, kan mij dan uh, laten proeven en zien dat ik het in heden kan hebben. Wat allemaal die verwachtingen zullen zijn ten aanzien van de hele schepping. Van de hele schepping kan ik hebben, nieuw. Dat is de ware sereniteit die elke dag de mens moet ervaren. Het is gegeven om, we hebben geleerd... Alles is gemaakt voor de mens. En niet voor de schepper. Natuurlijk, we leren over de over schepper, via, over ons, door de schepper natuurlijk. Door zijn namen leren wij die toepassen, de instructie in deze wereld. Maar wat is dan voor ons dat iets dat ons niet zal alleen maar stemmen van. Later, later zal het dan... Hier namals, of wat dan ook. Wat, wat is het nou? Wat kan mij dat... Um, laten voelen... dat ik het elke dag kan... ervaren? Ontvangen om te geven. Oké, okay, maar we hebben... heel goed, ontvangen om te geven. Huh? Plaats creëren in jezelf? Ja, want we hebben gesproken. plaats creëren in jezelf. Wij we weten, herinner je nog? We, wat hebben we geleerd vandaag? Dat... Dat malaha kwado de hele aarde is vol van je glorie, ja of niet? Glorie is licht, ja of niet? Als de he staat het ook, de hele aarde, de hele aarde betekent ook dingen, ook plaatsen die, die niet gecorrigeerd zijn, zelfs de sitra achra, zelfs de duivel, binnen de duivel zit licht. Dus wat. Is dan aan mij te doen, het enige wat ik kan doen, wat ook erg belangrijk is deze, deze les, wat we, hoe, hoe, hoe dat uitgepakt werd. dat wat we zien is, ik kan me realiseren, alleen de gedachte redt de mens, breng alles naar de gedachte, en jij zal zien, de gedachte, de gedachte zuiver de mens van, de, van het aanzuigen van de klipot. Al in de de gedachten, al alles moet je brengen naar de gedachten. Niet ver, niet, uh, zeg je dat uh, uh, alleen met, met, met de kopie denken, zoals men dat alleen vergeestelijking. Niet dat, maar brengen naar de gedachten, de wens brengen naar de gedachten. En als je het goed mediteert daarover, concentreert, dan zie je dat jij in elk op elk moment kan je het hoogste behalen. Kijk hoe goed opletten. Dus, wij hebben geleerd dat alles is gevuld van de glorie van Hashem. Wat is de toekomstbeeld? Het toekomstbeeld is, wanneer ieder, elk schepsel zal ervan bewust zijn en zichzelf volledig gecorrigeerd zal, zal zijn, ja? En dan de algemene correctie die kon, zal plaatsvinden. Dan zal het volledig zo zijn, zoals wat hij vertelt ons dat. Dat bond zal worden tot zag, tot vrouwelijke, tot bina en de ma, oftewel het zilut, zal worden tot ab. Oké, dat zal worden volledig, wanneer alles al klaar zal zijn. Maar nu, elk moment moet ik me bewust zijn, dat het licht vult elk detail van de schepping. Heidelijk. En dat licht is volmaakt. Wat geeft het mij dan? Uh, in elke toestand van mij. Als ik dan mijn. Als ik voel dat ik niet gecorrigeerd ben. Of niet helemaal gecorrigeerd ben. Of ik duisternis voel. Wat? Dan weet ik dat binnen die duisternis. de duisternis komt alleen door mijn. Uh, tekort. Tekort. Maar geef niet, maar binnen dat tekort, binnen alle die diepste tekorten van mij, zit het licht van Hashem, want hij voelt alles wat leeft. Nou, alleen dat deze gedachte, als je steeds in de gaten houdt, in elke toestand, ook wanneer je het, het helemaal de, in, in de top van de hemel zit, voelt helemaal geweldig jezelf, ook dan moet je dat, ook, dat natuurlijk ook Zien dat het binnen jou straalt dat licht. In jouw tekorten en in jouw allerlei toestanden die jij beleeft. Dat zit dan absoluut onveranderlijke licht. Dat verandert niet, niet nieuw. Ik, Ani Hawaii los Aniti. Ik, de Hawaii, heb nooit mij veranderd en verander ik mij nooit. Dus zowel nieuw als ooit. Als ook na de Gmartikun, let op, na de uiteindelijke correctie, zal niets veranderen aan het licht. Begrijp je dat? Dus de scheping zal wel bepaalde dingen, transformaties ondervinden, maar het licht blijft hetzelfde. Als ik weet dat het licht, dat het niets verandert met het licht, het licht is niet veranderlijk, dan wat, ik, wat ga ik doen? Dan weet ik alleen het idee dat het licht in elke mijn cel, elk cel van mij, in elke moment, elke, op elk moment, dat het licht straalt, ook in mij, ook in mijn plaatsen die ik ervaar als niet gecorrigeerd, als verschrikkelijke plaatsen. Duidelijk, als ik weet dat ook binnen die plaatsen zit het licht. En als ik het aanvaard, aanvaard, dat probeer ik telkens dat aanvaarden. Natuurlijk, het aanvaarden betekent strijd. Ja, want ik wil traag tegenstribbelen. Maar ik dat strijd, door dat strijd, ga ik het aanvaarden. Wat gaat het gebeuren dan? Dan ga ik mij verder, verder in mij in aantrekken dat een sof, dat ik jonge Atikjomen is dat lavouche, de bekleding van, atik, van, van een zof. Dan ga daarvan ga ik het dat zie ik in mijn gedachten. Moet ik dat steeds moet je dat oefenen dat. Aan iedereen is het gegeven. Hoef je niet intellectueel te zijn. Hoef je niet. Alleen oefenen dat. Oef je niet, alleen, oefene dat. Oef je niet, alleen praktiseren jezelf. Met jezelf bezig zijn. Alleen te zijn. En dan ga je dan dat zien, dat in elke plek, dan zeg ik tegen mezelf, vooral, vooral als je naar bed gaat, je voelt ellende in jezelf. Geen mens voelt uh, wat je ook uh, hebt uitgesproken, toch voel je wel tekort, altijd. Eigenlijk uh, neem je een sigaretje, maar toch wel voel je toch wel, nou, ja, toch dat we zo beter kunnen. Eigenlijk. Dus altijd heb je dat, zeg je dat, altijd is beter beter. Een buurman is beter, bij de buurman is etcetera et etcetera etc. Dus wat ga je doen? Jij ja, zegt tegen jezelf, ook in mijn verschrikkelijke toestand, binnen die verschrikkelijke toestand schijnt precies hetzelfde licht dat na de zal zijn. Oké, okay, maar wat geeft het mij aan? Ah, geeft het mij nu in mijn toestand? Dan ga ik me richten, dat ga ik me dan. Proberen te doen, niet proberen, denken aan dat licht, ver, verbinden met zichzelf. En komen, daarmee kom ik tot sereniteit. En je zegt, hoe, hoe, hoe, hoe is mijn ware toestand? Op mijn ware plaatsen daar heb ik nog ware plaatsen die ik niet, die ik voel als tekort. En die ga ik verdragen. Die moet ik verdragen. Eigenlijk, die moet je verdragen. Dat. Dus jij verbindt jezelf, jij, jij bent dat op dat moment, serene. Jij moet het vol, vol, vol, rustig zijn. Sereen, volledig. Jij wordt net als dat licht. Eens of, Waarom? Dat, de, de gedachte zelf. De hele aarde is vol van zijn glorie. Als je het goed in... De, en elke duisternis is voor jou als een klaarlichte dag. Als je die gedachte in je goed... Uh, voor de geest houdt, en je gaat concentreren op die gedachte dan, maar die tekorten die, die ook blijven bestaan op dat moment die tekorten dan ga je niet vechten tegen het aanvechten, deze tekorten dan ga je dat op dat moment, die tekorten moet je dan uit, um, hoe zeg je dat um, doorleiden, kan dat? Leiden met een lange, lange E. Door, hè? Verdragen, precies. Maar dan geduldig verdragen, zonder gevoel dat je leidt of zo. Het doet pijn, natuurlijk. Maar dan op die manier, op die manier ga je dan automatisch ook... Waarom? Op, dat, op die momenten... Jij verbindt jezelf met het licht. En dat licht, op dat moment voel je ook leid. Waarom? Die tekorten die je hebt. Die kan je niet uh, gewoon zeggen... Uh, Iemand is gestorven van mij, ik ben nu helemaal, helemaal, uh, hoe zeg je dat, ook dat begrijpt men ook niet. Dat ik ben nu helemaal, helemaal rein, et cetera, niet op die manier. Dat jij verbindt jezelf met het eindsof, en dat eindsof nu op dat moment, heb jij met die, dat door de verbinding overeenkomst naar regenschappen, ja of niet? Maar dat stukje van jou, dat jij verbindt jezelf volledig met het licht, maar... je kan niet liggen tegen, ja, tegen het licht. Dus tegelijkertijd... dat licht schijnt ook... tegen de plaatsen in jou. Dat vliegt eens zo. Dat ingebed is in de... Articiumen. die schijnt ook aan die... plaatsen op dat moment... die bij jou nog niet gecorrigeerd zijn. Duidelijk. En daar voel je... pijn. Duidelijk. Wat de gedachte... alles wat je brengt naar de gedachte... Dat doet niet pijn, dat geeft sereniteit en, en liefde, et cetera. Maar er zijn ook plaats, plaatsen die nog niet gecorrigeerd zijn. En dan, dat straalt dat licht ook op die plaatsen, duidelijk. En die plaatsen voelen, die plaatsen, jij voelt de achterkant van die plaatsen. Dat heet achoraïm voelen. Jij voelt de achorijen. jij voelt niet panim. Door die, op, door, door jouw verbinding met die, via die gedachten. ...via die gedachte met het licht, dat altijd hetzelfde is, niet veranderlijk is. Jij verkrijgt paniem, het gezicht, ja, dat is wat, wat hij zegt, dat, de, dat het komt voor het, voor het aangezicht van de schepper. Dat betekent, kom je dan boven de gezeh van die Tiel sferot op dat moment. Maar onder, onder de geze van jou in die toestand zitten nog die, die, die op dat moment... De dingen die, die, die niet gecorrigeerd zijn, die zitten in een jij voelt ze als Akhurai. Dan moet je niet tegenstribbelen op dat moment. Heerlijk? Waarom jij voelt dat? Omdat dat licht ook gaat nu aanspreken, uh, uh, inkerven zichzelf ook in jouw tekort, in jouw Akhurai. Als je niet tegenstribbelt, dan gaat dat licht ook nu bestralen, net zoals röntgen röntgenstralen, ga die nu bestralen dan die, ook die ongecorrigeerde, niet gecorrigeerde dingen die van jou op dat moment zijn, en daardoor kom je, kom, kom je dan genezen, gaat je ook genezen dat, hoe meer jij dat leert, hoe meer word je genezen, hoe meer jij kan je concentreren weer op die op dat licht dat altijd onveranderlijk is en dat geeft Nu gaan we nog een klein stukje nog hier mee verder, um, waar staan we nu? Ah, we staan nu nog de linkerkolom. De de linker kolom, en uh, de regel 4. Dus de, al die verwachtingen nog een keer. Al die verwachtingen hebben we. Het is leuk omdat even. Als het ware, wat wij leren, even een flitsje doen. Maar alle, alles wat, de gmartikoen, et cetera, alles moet je trekken naar jezelf toe. Eindelijk, er is geen, geen, geen afstand in het geestelijke. Dus als je steeds correleert jezelf aan de Jomin, wat wij leren, alle eigenschappen van Jomin, dan gaat het jouw stralen van de verte. Eigenlijk. En als jij verbindt jezelf daarmee, dan word je ook gestraald, bestraald daarvan dan. Net zoals we hebben gesproken, let op. Net zoals we hebben gehad van dat artikjonen, als je niet komt, goed opletten. Het is heel belangrijk wat we nu leren, en dat is zo'n diepe, diepe dingen, die, die diepe, diepe geheimen, wat we wat nu leren. Dat als, stel dat jouw dat jouw man of jouw waar jou uh, de kracht waarmee jij um, die gedachte eenheidsgedachte ja, met een zof dat jij die niet, niet de kracht heeft om die uh, op te brengen tot de atik, jongen. Je hebt die, die kracht niet. En soms meer, soms minder. Dan kan je misschien dat opbrengen tot uh, jetzeraar doet er niet hoe waar naartoe. Maar je moet het wel proberen steeds verder gaan. En dat moet voelen bij jezelf. Dat jij. Je, wat is het, de kenmerk daarvan? Dat jij sereen wordt. Dat je rustig wordt. Zonder meditatie. Zonder al die. Al die al, eh? shalom. shalom. Dat jij verkreeg shalom op dat moment. Alleen jij en het licht. Dat jij in, met het licht. En jij voelt liefde. En op dat moment. Het is net Of. of uh, uh, open, iets als het ware in het hart, als iets open gaat. Niet alleen in het hart, maar ook in je zout. Je waar een normaal, normaal overdag een mens voelt als steen onder zichzelf. En dat gaat als het ware uitbarsten. En daaruit komt warmte, he, hitte. En ook hitte dat, uh, hitte dat vermengd wordt met uh, water, met lucht. En daardoor komt die in balans. Dus niet koelte, niet koel, cool, niet koelen, cool, niet koel, cool, niet heet. Maar die beiden komen dan. En heet, hitte en die, en dat koeling, koeling, komen samen bij elkaar en dat ga je voelen. Dat is dat gevoel van, uh, en stel dat het niet zo hoog, je kan het trekken, dat, dat daardoor jou, door, door jouw uh, concentratie daarop. Geef niet, we hebben geleerd, dan wat gaat het gebeuren? Dan atik dan bijoegt zich over jou. Herinner je nog? Wat betekent atik bijoegt zich over jou? Dat is net of atik bijoegt zich over jou. Dat betekent jij trekt dat licht naar jezelf toe. Van die atik. Oké, het doet er niet toe. Natuurlijk, iemand die dan van die grote tzadikim die al komt tot de, tot de atik zelf, dan gaat hij dan teta teta. Ervaren dat, dat is natuurlijk die had het, die alleen, die hate, die panim dat hate, panim de die hate, die hate, die hate, die panim die hate, die hate, die hate, die gesproken. die hate, die hate, die hate, die hate, die hate, die hate, die hate, die maar dan gaat het ook van de, van de open afstand op jou stralen, maar dat is hetzelfde. Oké, okay, het is minder, minder sterk tot er niet toe, maar dat is hetzelfde. Het is net als je komt in een zaal, een grote zaal, waar zit een koning. Oké? Okay? En sommige mensen zitten op de eerste rij. Maar jij wordt wel toegelaten tot het paleis. En zelfs als je op een laatste reis zit, ja of niet, op een laatste reis zit. En daar is het in de paleis van de, is het zo opgebouwd dat iedereen kan de koning zien. Dat is net als die auditoria opgebouwd aan in de, in, in de universiteiten. Weet je wel, dat, het, dat iemand hoe verder zit, dan wordt het ze dan omhoog als het ware. Uh, die stoelen. De stoelen worden omhoog zo getrokken dat iedereen kan uh, zien de leraar, waar die ook zit. Zo so ook in het paleis van de schepper. Dus jij zit ver van hem, doet er niet toe. Maar jij zit, jij bent toegelaten, jij kan ontvangen van het licht, en het licht is in het binnen. Binnen het paleis, van alle kanten, rond het paleis, rond het paleis, van alle kanten, uh, zitten tzadikim, rechtvaardigen, die dus de man opbrengen. En jij zit ergens aan het laatste rij, doet er niet toe. En Shimon Bar Yochai zit in de eerste rij. En wat? Hij heeft veel werk gedaan, hij heeft ook... Zijn ziel is, is, is, is zo, maar dank, dankzij ook hem, zijn kracht ook. Dan kan je ook dat ontvangen, ook jij kan het ontvangen. Maar dan ontvang je wel dat licht, Je ziet de koning. Ja of niet? En stap voor stap de volgende keer. Na een tijdje kom je daar nog een stoeltje, nog een reetje, reed rij dichterbij. En zo op die manier... Uh, kom je tot je eigen gmartiko. Dus, het is niet een verwachting van in de toekomst, later, later zal het ge gebeuren. Nee, nu. Elk moment kan je het oproepen. Echt waar, dat zeg ik jullie. Elk moment kan je dat oproepen in jezelf, dat jij uh, alleen, in jezelf, heb je niemand nodig daarvoor. Niets, niemand nodig. En het is beter nog wanneer je alleen bent. Maar je uh, kan ook leren dat met, uh, met iemand anders doen. Ik loop met mijn vrouw en uh, zij weet precies wanneer ik zit daarin. Ik zie het aan haar, aan haar houding zie ik waar ik zit. Ja, uh, aan mijn vrouw zie ik als wij lopen of wij praten met elkaar, dan weet ik waar ik ben. Als ik zie dat zij gaat over koetjes en kalfjes of dat of zo, so, dan weet ik dat op dat moment ben ik in Asia. Ja. En als ik zie dat zij ook haar uitstraling is, rustig, beheerst en... Vol van gezicht en alles. Dan zie ik nou dat weet ik dan ook met mij goed gaat. Ik bedoel, wat doet er niet toe? Vrouwen, ook met de poes, hetzelfde. Als ik de poes zit bij mij. En die zit helemaal zo so, yeah, relaxed. En zo so, uh, helemaal oh, met de uh, met, met, met Helemaal ah, bio, yeah. bioclad laat zien. Helemaal ja. zo so vertrouw, vertrouwelijk. Dan denk ik nou gaat met mij ook goed. Alles, we in verbonden met elkaar. En nu de regel 4, we hebben nog een klein stukje te gaan, tot de regel 10. Kibchinat Shamaim, hem zei Rambin, En nu gaan we verder. Dat, dat is, ik denk dat het puntje is niet nodig in de regel 4, moeten we weghalen. Be, be Madrigat, 5 atik, jomin. hem. Barazin de chokmata ila a alaa. Harai zes. shehama shehuza iran pin. Nasalif hinat ab shehizeven chokmaten. Kijk nou hoe hij ons dat vertelt. Wat betekent dat in de toekomst, wat staat in de geschreven in de Talmud? Dat zal het zo, zo zijn. Let op. Vier. Kij shamaim, hem zeeran pin, van dit aspect shamaim, de hemel, dat is zeeran pin. We en nu, wat had, Bamadrigat atik Yomin? let op, en nu, dat op de, de trap trade van de atik Yomin, kijk als een woord van de tzadik, naar atik Yomin komt. Dan natuurlijk dat, hoe komt het woord naar atik jomen, Wie gaat brengen dat woord, ...naar de Atikjomen. Eerst brengen dat woord... ...wat van iemand... ...iemand gaat... Iemand uh, Torah uh, nieuwe iets... ...nieuwe ding, woord in de Torah... Uh, ...nieuwe inhoud... ...of nieuwe bevatting... ...krijgt die. Hoe gaat het woord... ...naar de Atikjomen? Eerst de... ...eerst de engelen die brengen dat omhoog... ...ja of niet? Engelen. Dus van de... ...van de... Van de ja, van de en Asiab, die brengen dat omhoog, naar de Atsilut. En in Atsilut hebben we geen engelen, in Atsilut hebben we Malchut en Zeranpien. En die Malchut en Zeranpien, die samen brengen dat, samen, juist ja, samen, want dat is mannelijk en vrouwelijk, zij brengen dat naar de Atik, dat woord. Dus, het is Zeranpien en, en ook, want die zijn ook daarbij. Daarmee. En nu spreekt hij dat over deze toestand, over die de, waar we het hebben gehad nu dat uh, die transformaties uh, in de toekomst. En zij zegt dan, ki beginnat, shamayim nog een keer vier, want het aspect shamayim hemel, dat is zeer pin, wat a en nu, maar nu. Bamadregat atik yomin op de trade van de atik yomin vijf. Hem in de hoogmaat, die zijn, die worden, zijn uh, in het aspect van de hoge, hoge, nee, van de geheimen van de hoge Chokma. Hare dus zees. Shehuzeran, Pina, Salifje dat ab. En Chokma is ab. Ja, Chokma is de, is de ab. Het niveau is ab. Wat Shehamma, dat ma. Ja, dat magi matriama, dat is de vulling van de Hawaïa, van de ziranpin. Wie is zes. ziranpin? Deze. ab word tot het aspect ab, want als de ziranpin steigt op naar de hoogma, naar de hogere hoogma, dan wordt hij ook als hogere hoogma. Shihi Dus hij steigt naar op, dan de ziranpin wordt ab, što dat dat is hoogma, ab is hoogma. And you, what over the Nukwa? Ufkinat arets. Are she'i Nukwa, the and pin, nas. Nasa, Acht lefkinat sag, she'i bina. And at aspect, arets, are of arets, at land. She'i Nukwa, that that Nukwa is van de and pin. Na salif genad zag die wordt, de nukwa wordt tot zag. Zag is ma, Bina, vrouwelijk, Shei Bina. Zij wordt tot Bina. Dus de hele taak is nu dat de Malchud wordt Bina. Yeah? De hele 5000 jaar, is, 6000 jaar is niet anders. Dat zij leert zijn, overnemen, de eigenschappen van de Bina. En in de gemarktie koen, zij wordt dan de Bina. Oftewel, zag. De... En zier en is manlijk, hij wordt als ab als kohmā, dat is, het. dat is, het. dat is, een. punt. dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, en is, dat batlu dat is, le is, dat het blijkt dus dat de en The new land, of the way, the young and ma and bon. Ma is the young and bon is Hawaii with, uh, gefilled with hay. She needs but little of ophang. We now su le and they worden tot the word, ab sag. Duidelijk. hij wordt tot abba, hij wordt vol van chogma. pin zal vol van chogma zijn, alleen maar chogma. En Nukwa zal zak zijn, en dan hebben ze absoluut ze en Duidelijk, en waar, de, waar zijn de zielen? Oké, okay. en de zielen lopen mee, de zielen, zielen steken op, duidelijk, samen met de Nukwa en samen met de pin. Zij bekleden dat, en dan blijft het, dan het, aan het einde der tijden hebben wij alleen maar ab en zag, en de zielen, die bekleden, die ab en zag. <laughs> <het absolu> <laughs> dat is het absolute volmaak. En wat is dan nog meer? Wat hebben we nog meer? nodig? En natuurlijk, Galgaita, dat natuurlijk waarschijnlijk ook bestaat, Galgaita, dus dat is dan de ketter van de Adam Kadmon. Daar is de straling van het licht, maar alleen maar de mannelijke en vrouwelijke, dus die Permanent met elkaar in de staan en geen correcties meer, zoals uh, so die gedurende de 6000